0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl is het mailadres. Facebookpagina is facebook.com/nachtzuster en Twitter via @nachtzuster en dan is er ook nog een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl/nachtzuster en dan gewoon linksboven eventjes de chat aanklikken. Allemaal manieren om de wachtkamer van de nachtzuster te bereiken en een vraag of een antwoord door te geven en een hoop vragen nog niet beantwoord. Dus als je kunt en wilt helpen, bel dan nu meteen. Als je bijvoorbeeld weet hoe het kan dat de van de pennen van Rinsen Jan zomaar leeg raken zonder dat hij met de pennen schrijft. En Bertus wil weten waarom een paarse ui eigenlijk een rode ui wordt genoemd. Uh, Piet Bakker wil weten of er al een biografie van Andres Breivek is. Han die wil weten hoe het zit met de nieuwe wetgeving... rondom de belastingen op oldtimers. En Leo vraagt zich af waar het woord disco eigenlijk vandaan komt. Erik kijkt naar grillige landgrenzen... en vraagt zich af waarom dat niet gewone nette rechte lijnen zijn. En Eileen denkt als acteurs gebruik maken van extreme inleving... method acting heet dat... En ze spelen iemand die een bepaalde ziekte heeft, krijgen ze dan ook sneller die ziekte als ze zich heel erg inleven. 0801121. En dan tot slot die vraag van Pia van Vliet. Waarom leven grote honden minder lang dan kleine honden? 0801121. Womack en Womack dan nu. Ik zat nog een beetje met die honkbalknuppel in mijn hoofd vandaar. En natuurlijk het, het leven van de honden. Life's just a ballgame. for day Womack en Womack lives just a ballgame 0800 1121. Kees van Kempen. Een hele goede mooie. Hallo, zeg het eens Kees. Nou, over de rode ui ja. het is het eigenlijk heel simpel. Oh. Dat ligt aan een schil. Ja. Uh, de schil van de rode ui die is rood. Gekleurd. En daardoor krijg je dus uh, het woord rode ui. Ja, nee, maar dat is nou juist eigenlijk uh, zo'n beetje de vraag van Bertus. Eigenlijk is de schil van een rode ui niet rood, maar paars? Uh, nee, de binnenkant is paars. Oh, is de binnenkant de paars? Is rood gekleurd, juist. Dat is wel een hele eenvoudige uitleg natuurlijk. Uh, ja, maar je hebt ook een witte ui. En de buitenkant van de witte ui, die is ook gewoon uh, die is wit. En dat geldt in principe voor een gewone ui... die eigenlijk is de schil eigenlijk niet helemaal... Uh, de, de huid is niet helemaal... Uh, uh, van, van, uh, dus eigenlijk is gewoon een vele ui wordt dat eigenlijk genoemd. Oh, terwijl het eigenlijk een bruine ui is. Juist. Daar ga je, je alweer. Gele... Ja, maar dat... het is de... wordt een gele ui genoemd. <laughs> hmm... Ja, ik zeg nooit, ja. ik zeg nooit, doe mij even een gele ui. Maar ja, dat, dat, dat, dat zal wel, als jij het zegt, Kees. Maar een rode ja, ui is rood van buiten, paars van binnen? Ja, klopt. Oh, en ik maar denken dat Bertus bedoelde dat hij paarsig komt. was van buiten. Nee hoor, nee hoor, dat oh. komt uh, mede door het vocht wat in de ui zit. Oh. Zelf. Dan uh, wordt het weer wat paarsig. Juist. Nou, Dan, ik vink uh, hem gewoon verkleken. af, hoor. Daar ben ik ook weer vanaf. Heel eenvoudig. ja. Ja. Maar je bent geen kok, stom, hè, Kees? Uh, ik, nou, ik ben geen kok, maar ik, ben, ik heb wel kokspleiding gedaan. Oh, nou dan vind, reken ik het helemaal goed. <laughs> ja, toch? Dan kunnen we er lang of kort over discussiëren... maar dan vind ik dat jij recht van spreken hebt. Uh, dank u wel. Oké, okay. hey, bedankt voor het bellen. En ik, en ik, en ja. ik luister altijd naar jullie programma. En altijd? Fantastisch. Echt ja, vier altijd. uur lang? Vier uur lang. Kijk. Nou, dat waardeer ik heel erg, Kees. Dankjewel. Super. Doeg. Fijne ja, vrijdag. Fijn nog. Doei. Doei. André Beekhuizen, goeienacht. Goeienacht, van André. Dag André, zeg het maar. Ik wil even over Bakker Johan, zijn vraag. Ja. Nou, iets kapot schieten van wat niet je eigendom is, dat mag natuurlijk nooit. Maar er worden heel veel verhalen verteld nou over de wapens, de luchtwapens. ja. In Nederland is gewoon uh, één uh, regel. Ja. Je mag alle luchtwapens hebben die er maar zijn, al schieten ze 10 kilometer ver. Ja. Het ene is, de kogel moet in je tuin blijven. En zodra hij de tuin verlaat, dan ben je strak Maar zolang, je, zolang de kogel in je tuin is, mag het? Op je eigen, eigen trein mag je alles doen met een luchtwapen. Ja. En zolang de kogel je eigen trein maar niet verlaat. En en, en uh, even kijken hoor, want die, het zit mij toch een beetje dwars die drone. Ja. Als ik daarop schiet. Dan ben je gewoon fout, duzen van de vlaat in je tuin. Nee, want de drone is in mijn tuin. Ja, hoe hoog is jouw tuin dan? Nou, een... Oh, hij vliegt in je tuin, maar het ja. is niet je eigen dan. Nee. Nee. Maar ja, dan moet hij niet in mijn tuin gaan lopen vliegen. Ja, maar als er een een in je tuin gaat zitten, dan schiet je neer bij Jokslaar. Um, want je mag. Je mag sowieso geen dieren jagen in Nederland zonder jachtvergunning. Maar een drone is geen dier. Nee, dat klopt. Maar het is ook niet je eigen Oké. Okay. Dus als, er, als, zeg maar, iemand iets over mijn tuin heen gooit... mag ik het ook niet uh, neerschieten? Nee, nee. Daar zijn je luchtwapens niet voor. Tenzij het een kleiduif is, want die vragen erom. Dan mag je het ook nog niet in je eigen tuin doen. Want oh. die horen op de kleiduifvereniging. <laughs> Dus als iemand een kleiduif over mijn tuin gooit, dan moet ik zeggen... hé, hey, ga jij eens terug naar de kleiduivenvereniging? Ja, dat is wel heel letterlijk genomen. Ja, ik vind ook wel dat we een heel klein beetje doordraven in dit onderwerp. Maar dankjewel, ja, ja. André, voor je toelichting. Maar als je iets wil weten over, over de luchtwapens... staat gewoon allemaal in regeling... wapens en munitie, bijlage 1, lijst A en B van de Nederlandse wet. Dus. Subregel? Ja, gewoon, het is allemaal geregeld in Nederland. Even, even zoeken en dan heb je alles bij elkaar. Dankjewel, André. Ja, Oké, okay, goedemorgen. Doeg, wel. hoi. Bye. Arie Maters, goeienacht. Ja, goedemorgen. Ja. Astrid, Arie Maters, Julian. Ik heb wel eens eerder al een lijn gehad, maar dan bij Radio 2, maar dat is de Gaterhooghond. Ja, cool. maar toen toe ging het over de paarden. Maar uh, ik heb een aanvulling op uh, de vraag van de koeien. Wat was er Want, toen met de paarden dan? Nou, uh, daar was ik ook vroeg. Uh, en dan vroeg ik ja. ook uh, hoe het met de paarden was. En maar, maar ik heb ook een koeienhistorie. Ik heb ook 30 jaar koeien gemolken. En ik heb ja. eigenlijk maar aanvulling op de vraag. van uh, hoe lang een koe effectief melk geeft. Maar ja. dan denk ik toch langer dan een jaar. Ook want want een, uh, ik heb een koe gehad. die heb ik wel 16 jaar gemolken. twee keer op een dag. En dan. Wat dus al eerder in het programma genoemd wordt, per jaar. Dat ja. klopt. Een koe geeft in principe negen of tien maanden melk. Ja. Of negen. En dan gaan, met een cyclus. En dan met een jaar krijgen ze weer een, een kalf. En dan, ja. en dan staan ze eerst twee maanden droog. En dan gaan ze weer na het afkalf weer biest en melk geven. Maar, maar effectief, dan zeg ik ook, ja, ik denk dan ook. Ik heb een koe gehad die is 18 jaar geworden. En die heb ik 16 jaar gemolken dus, vanaf zijn tweede jaar. En dan, uh, dan krijg je ook de verschillen van uh, naarmate een koe ouder wordt. Want in de meest, meeste gevallen, een koe die ouder wordt, in principe was het altijd zo dat die meer geluk gaan geven op jaarbasis. En, maar, maar goed, dan, dan, dan, dan uh, gegeven moment zakt het gegeven moment af ja. en dan... En dan is het gegeven. Dan, dan ja dan is een koe gewoon bejaard. En dan en dan ja dan, dan, dan, dan, dan, dan stoppen ze met melken. Maar het kan Dat, natuurlijk ook een beetje variëren van koe tot koe. Ja, ja, er zijn ook koeien. Er zijn koeien met, met een hoge productie en dan zijn er zijn koeien met een lage productie. Ja, die, en die worden bij, bij de meeste veehouders tegenwoordig ja, gegeven, dan gaan die dan, uh, worden dan verkocht. Want uh, ja, een koe wordt al wat verwacht. Uh, ik ben op dat moment niet helemaal op de hoogte, maar toch, ja. ze moeten toch een bepaalde productie halen, bijvoorbeeld van 8000 liter per jaar. Ja, als ze dat niet. En dan, dan is er een andere koe die dat wel geeft. Ja, dan een gegeven moment worden ze verkocht op de markt. En dan gaan ze, dan gaan ze weg. En dat is de kei, de, de realiteit dan. Maar in principe... Mijn vader zei vroeger al dat uh, je moet jonge kip hebben en oude koeien. Want een oudere koe die geeft in principe meer melk. Ja. Yeah. Want als een koe volgroeid is, dan gaat alle, alles wat hij eet... Alle, alle voedingsmiddelen gaan na de melkproductie. Als je jong bent, gaat de voeding voor de groei ja. en om, voor de ontwikkeling. Maar als je geheim bent, gaat de voeding naar de melkproductie. Ja. En hoe, maar hoe zit het met die kippen? Want waarom moet je dan jonge kippen hebben? Nou ja, een, een kip die, die als die gegeven na een week of, uh, uh, ja ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, uh, na een maand, drie maanden eieren gaat leggen. Maar dan leggen ze een jaar lang eieren. Ja. En gegeven moment raken ze in de rui. En dan stopt het. En dat, dat, is, dat is ook de, de natuur. Maar gegeven moment, dan houdt het ook een keer op. En dan, als je bijvoorbeeld, vroeger hadden wij ook honderd kippen. Nou, ja. en, en als je jong is dan heb je zeg maar vijf en op eieren een dag. Maar gegeven worden er maar, maar, maar, maar 30 of 40 eieren per dag. Oh, dat ja, verslijt een kip zo snel dan? Ja, die, uh, een kip is na, in principe na, na drie jaar... Ja, dan leggen ze nog wel eieren. Ja. Maar, maar niet elke dag. Dus dan verslijt de kip uh, in, zodanig... dat hij gewoon niet uh, effectief genoeg meer wordt bevonden? Ja, precies. Ah. Maar goed, de, de, de koeien... Dat, dat, dat, dat, als je de, effectief melk... Ja, ja dan, dan, dan denk ik toch dat, dat, dat ze vanaf de, de, de derde jaar tot hun achtste jaar uh, de meeste effectief melk geven. En dan als ze ouder worden, dan, dan zakt het ook wel weer iets af. Maar goed, dan nou, nou praat ik het natuurlijk in grote getallen. Ja. Maar, uh, en dat is ook per koe verschillend. Want ja, de, ja, maar de, is dat het het als, als, er nou, als er nou een boerderij is met heel veel koeien... ja en die moeten moet iedere dag gemolken worden. Hou je dan ja. helemaal bij per koe welke heel ja. veel ja, melk en welke wijn? Tegenwoordig, ik, ik heb een, een, een, een maat die woont in Nieuw-Horne. Die, die melken met twee gezinnen, 200 koeien. Die, die, die, zijn nu al, die beginnen om half vijf te melken met een twintig-stands melkstal. En die hebben tweeënhalf twee, twee, uur werk. Maar dat wordt op de computer. Die, die, die koeien hebben een, een, een, een, een poot, een bandje, een sensor waar ze mee in verbinding staan met de computer. En dan kunnen ze gewoon uh, aflezen. Een moment, uh, na de koffie dan kan die gewoon aflezen: van die koe heb zoveel melk gegeven, die koe heb zoveel melk gegeven. En, uh, en als bijvoorbeeld ook na een lactatie, dat, dat is dan na negen maanden, als een koe droog gaat, dan weet een boer, die kan uh, ook een, een klik op de toet. Op de muis en dan weten ze precies, uh, hoe ja. die koe heeft zoveel, zoveel melk gegeven. Kan hij ze score ja. gewoon uitprinten? Ja, ja. ja. maar, maar, ja. maar is, het, is er ook een omslagpunt dat, er, dat een nieuwe koe duurder is dan de melk die die nog opbrengt? En dat er dan een moment komt dat een nieuwe koe goedkoper is dan de melk die die nog opbrengt? Ja, nou ja, dat dat is dat, dat, dat daarom wordt er ook, worden de koeien gefokt en dan, dan, dan komen ook weer, uh, weer nieuwe koeien en dan en dan gegeven, Ja, dat, dat, dat is een verloop. Dan gaan koeien die worden ouder en die, die stop. En dan komen weer nieuwe koeien. Ja, dat dat, dat is. Uh, ja, maar, maar, maar zo ging dat vroeger. Maar zo gaat het nu nog. Yeah. Gegeven wordt het, uh, ja, een koe die niet voldoet aan de melkproductie. Ja, Wij deden dat vroeger, dan, dan, dan, dan, dan zetten we ze ook droog. Maar dan gingen ze nog weer voeren. En dan, en dan werden ze nog weer een beetje. Ja, dan gingen ze. om oneerbiedig, om dan gingen ze naar het slachthuis. Maar dan, ja. maar dan, dan, dan, dan, dan, dan lieten we ze doorgroeien. Maar dat doen we nu. Met de holst. Uh, dat noem ik in vak. De holst en vrieschiens, dat zijn overal. Dat zijn melkkoeien, dat zijn geen vleeskoeien. En dan. Uh, ja, dan, en dan, en dan ja, goed. Dat, en dat loont. Nu voor de moderne boer met 200 koeien loont het niet om, om een koe uh, te gaan, uh, gaan houden voor, uh, voor, voor, vlees, voor het vlees. Dat wordt, dat wordt niet tegenwoordig voor maar naar mijn uh, beste weten niet, niet veel gedaan tenminste. Vleeskoeien zijn aparte koeien. Vlees, dat wordt wat net ook al genoemd, dat, dat zijn aparte rassen. Uh, Kijk. Salarwa en limousines. En Oeh, een limousine koe? Ja, dat, zijn, dat, zijn, ja dat, dat klinkt al een beetje gewichtig. Maar, maar dat zijn ook gewichtige koeien. En, en, en uh, melkkoeien, dat zijn de Holstein-Friesiëns over het algemeen. En dat, en dat zijn echt uh, melkkoeien. Dankjewel, Arie. Ja, is goed. En Prettig uitzending verder. Ja, dankjewel. Ik kan me jo. voorstellen dat de mensen nu gewoon zitten te luisteren. Die dus gewoon al in de eerste koeien weer gemolken hebben. Dat is gewoon alweer gebeurd. Dat gaat allemaal snel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 Oh, where my love no milk today. milk today, it wasn't always so, the company was gay, we turn our ink today.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 No Milk Today was dat 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen, uh, kunt bellen. Kunt bellen als je bijvoorbeeld verstand hebt van Andres Breivik. Want uh, Piet Bakker wil heel graag weten of er een biografie van hem al is verschenen. Han die is nog op zoek naar iemand die hem kan vertellen hoe het zit met de nieuwe oldtimerbelasting. Leo wil weten wat de oorsprong van het woord disco is. Erik vroeg zich af waarom landsgrenzen niet gewoon recht toe recht aan zijn, maar een beetje grillig. En Eileen die kwam met het voorbeeld van een acteur die zich heel erg inleeft als die een karakter met een ziekte moet spelen. Uh, of die dan ook ontvankelijker is voor die ziekte. Kan hij dan sneller die ziekte krijgen? Vraagt Eileen zich af. Vond wel een mooie vraag. Maar ik weet niet of. Iemand ook een antwoord heeft. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen als je het antwoord weet. En Pia van Vliet die wil weten waarom grote honden over het algemeen... ...minder oud worden dan kleine honden. 0800-1121. Paul, goedenacht. Ja, dag Astrid. Hallo, Paul. Goeie. Hallo. Um, ik heb een antwoord op die vraag over de, de gillige landsgrenzen. Ja. Er is een antwoord op geweest, maar dat, dat was niet helemaal juist. Uh, ik heb hier een aantal, er is nogal wat wat erbij komt kijken, hoor. Uh, hoe dat bepaald wordt, zeg maar. Nou, kijk eens of je het kort samen kunt vatten. Ja, dat lukt wel. Oh, lukt zet wel. hem op, Paul. Ja. Dat, dat is uh, kadastraal, demografisch, staatsrechtelijk... <laughs> Afspraken en verdragen, uh, historisch, oorlogen, uh, fysisch-geografisch. Dat was het. Doei. Oh, dat is inderdaad een korte samenvatting. Nee, maar het is nou, natuurlijk... Als je, als je, je vroeg het toch? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Maar het is natuurlijk inderdaad zo dat um, als ooit iemand een huisje links had... en iemand anders had een huisje rechts... en die hadden precies uitgevochten met elkaar waar de tuin ophield... <coughs> dan uh, kun je natuurlijk niet de grens opeens dwars door een van die tuinen gaan trekken. Nou, dat, dat is allemaal afhankelijk van die factoren die ik net noemde. Ja. Dus als je nog van mijn factoren uit wil lichten, want het gaat me een beetje te ver om het allemaal uh, afzonderlijk te gaan doen. Oh. Nou ja, degene Dan, uh, die ik eigenlijk nu al automatisch een beetje uitlicht, uh, is die uh, uh, met het kadaster te maken heeft, denk ik. Nou, dat is typisch iets van, uh, uh, dat is iets als je een woning koopt, hè. ja dan uh, is daar bepaald uh, welke grond van jou is. En dat wordt uh, kadastraal bepaald in, uh, over het algemeen. Dat geldt ook niet voor alle landen, hoor. Nee, maar ja, dat ging natuurlijk vroeger nog niet met een kadaster. Heel, heel, heel, heel, heel vroeger. Ah, toen dat grens... is al lang geleden, hoor, dat dat, dat in, zeker in Nederland uh, ingesteld is. Maar, als we... maar, maar ik, ik, ik heb niet opgeschot wanneer precies. Nee, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld... Uh, ja, dat als er ooit een grens moest komen tussen Nederland en België... Ja, en er wonen een aantal Belgen naast elkaar en een aantal Nederlanders naast elkaar. Misschien dat die grens dan inderdaad gewoon langs die tuinen is gesteld, uh, is, ge, is getrokken. Of langs. Dat nou, zal dan een grondgebied geweest je, zijn. Want je hebt dus ook grenzen die dwars door een huis heen lopen. Oh ja. En daar is het echt, dat is echt staatsrechtelijk dan uh, bijvoorbeeld Nederland België is meer staatsrechtelijk zo bepaald. En dan heb je enige zin, want het is hetzelfde gezin... De ene deel woont in België, en het andere deel in Nederland. Dat is ook raar, hè? Ja, en dan zit er een deur en dan zit er zit een mannetje. <laughs> er zit een deur midden in de woning en dan zit een mannetje. En dan moet je je uh, paspoort laten zien, hè? Als je naar de keuken of naar het toilet wil? Nou, met name het toilet. Ja, dan is het vooral heel nee, erg belangrijk. Nee. Maar doe, ik, ik, ik, ik, weet, ik, ik weet dat je keurig kort samenvat, maar doe nog eens één keer dat rijtje. Uh, nou, dat is uh, uh, dus uh, de, uh, eigenlijk kadastraal. Net zei dat, demografisch is de, de, de volkssamenstelling. Oh heb ja, het nog, ja. ja. Uh, staatsrechtelijk, uh, hoe dat zo, uh, uh, ja, hoe, hoe dat geregeld is. Uh, dus uh, dat heeft te maken met afspraken en verdragen... met de ja. Verenigde Naties en dergelijke. En met de staatsrecht eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk ook uh, heel logisch, Ja, uh, ja. En historisch, van hoe het historisch gegroeid is, speelt ja. ook een rol. Ja. Ja. Uh, uh, dat kan door oorlogen zijn, maar ook op een andere manier. Dus ja, dat, dat, dat, en, en uh, wat ook een rol speelt, wat veel mensen vergeten, is fysisch geografisch. Zoals dus er een rivier loopt of een bepaalde overgang ergens loopt. Die wordt ook vaak aangegrepen. Ja, als, uh, dat is met beekjes en dat soort dingen. En, uh... Ja, precies. Ja. Nou, wat goed zegt Paul, ja, volgens mij ben je heel volledig. Ja, ik doe dat zo eventjes, uh, schuik het even op. Ik denk dat het, is, is het zo een beetje kan een dingetje vergeten zijn, hoor. Maar. Nou ja, dan, uh, dan bel ik je weer. Als je iets vergeten bent, dan praat ik je even bij. Oké. Okay, dankjewel. <laughs> <Nee, niet. laughs> Jawel, staat in nee. mijn schip. Nou goed, dankjewel. Fijne vrijdag. Hey, doei, doei. Doei, hoi. Laurens. Ja, Hi. daar ben ik. Hi. Hey, um, hey. Eerst even uh, disco. Ja. Disco betekent toch schijf in het Latijn? Van de ooit, van, de oorsprong, van de oorsprong natuurlijk wel. Ja, het woord. Ja. ja. ja. Oké, okay, dan heb je verder nog uh, het Latijnse woord discere. En uh, dat betekent leren. En disco zou dat betekenen ik leer. Ja. Nee. Nee. Nou ja, dan leer je dansen en weet ik veel wat allemaal meer. Maar schijf, disco is schijf. Zo heb ik het altijd geleerd. Maar daar ben ik eigenlijk niet voor. Ja, nee, maar, ben... nee, nee, nee, maar, maar um, uh, ja, dat, dat zou eigenlijk impliceren dat alles wat vroeger op een schijf stond, disco was. Nee, een schijf was disco. Ik bedoel, jij ja, ik, ik, ik, ik, nou, je hebt ooit verteld dat jij Ateneem hebt gedaan met uh, Latijn erbij. De, de, Laurens, de, ik weet niet, de, je moet echt je geheugen gebruiken voor belangrijkere dingen hoor. Oké. Okay. Ik vind het heel knap, maar ik, ben, ik, kan, ik kan mezelf al niet meer herinneren dat ik dat ooit verteld heb. Dus het moet ook nog best lang geleden zijn. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik ben, ik ben in de zestig en ik, ik weet het nog. Ja, heel knap. Ja, ja oké. Okay. Maar goed, we komen op de eetpatronen. Ja. Oh, de, ja. we slaan verder. Ja, ja, ja daar, belde, daar belde ik voor. De inkpatronen, uh, ja. Ja, ik heb op een gegeven moment, en dat is pakweg anderhalf jaar terug of zo, besloot hij ook om een fullpack te kopen. En ook van Gimborden, oh nee, van Parken was dat. En dan krijg je er daar een setje van die, van die capsules bij, van die ja. patronen bij, waar, waar inkt in zit. Ja. En uh, nou, ik helemaal blij en ik, uh, ik ging ermee schrijven. En na een week wilde ik opnieuw schrijven, enkpatroon leeg. Ja, en precies. Na, en dat was na een week. Ja. Terwijl, Rins Sian heette die geloof ik, die ja. had het over een die. jaar. Ja. Maar ik, ik had ze binnen een week leeg. Ja. En, uh, ja, wat doe je dan? Want dan kun je er niks mee doen. Het enige wat je kunt doen, dat is er een uh, nieuwe enkpatroon in stoppen. En uh, dan begint het biedje van voren te gaan opnieuw. Mm -hmm. Ja. Dus ik ben toen op een gegeven moment ben ik maar naar de tandarts gereden. Ja, want bij de tandarts kun je op een gegeven moment uh, een soort van die injectiegevalletjes uh, kopen met een kromme tuit. En die heb ik in een gekocht potje eng gestopt uh, van Ink, En die heb ik volgezogen. En op die manier, door middel van het spuitje, heb ik uh, die engpatronen weer vol kunnen uh, spuiten... Waardoor ze weer voor 100% paraat waren. Wauw. Ja. Ja. ja. Uh, uh, met gevolg dat, ja, het liep opnieuw leeg. En toen ben ik op een gegeven moment aan het knoeien gegaan. Ik, heb de, ik, ik had namelijk twee filmpennen. Eén die is van Van Zilver, die is al 50 jaar oud. Ja. En ik heb dus zo'n plastic en parker die, nou ja, twee, twee jaar oud is inmiddels. Uh, ook die zilveren, waar een ander systeem in zit. Er zit zo'n rubber zakje in. En dan moet je met zo'n metalen plaatje. Moet je dat proberen. Moet je proberen om eend te gaan opzuigen uit die pot. Ja. ja. En dan moet je nog een keer erop drukken. Met de bedoeling om een volgende lading eend naar binnen te zuigen. Ja. Maar, maar dat is mij niet gelukt. Het enige, oh. wat mij, het enige wat mij wel lukte. Met dat zakje. Hè, dat, dat oude systeem zeg maar. Dat was die pen helemaal schoonmaken, uit elkaar halen, in het water laten leggen en uh, dan weer in elkaar draaien. En op de een of andere manier heb ik daar progressie in geboekt. <lacht> huh? ja, dat is wel ja, je zegende. moet er even een projectje van maken, maar dan heb je ook wat. Ja, hmm. ja je <lacht> moet er wat voor doen in dit geval. Maar, maar wat die... ik me nou wel afvraag, Laurens, want als je, als je een, uh, een pen hebt, een vulpen, en die is binnen een week leeg, dan ja. heb je toch ergens in je tafelkleed een enorme blauwe vlek zitten? Nee, ik wil niet leggen weg. Ja, waar blijft het dan? Het kan toch niet, dat kan toch niet verdwijnen? Nee, het, het, het, het verdans? Nee, het want verdans. De, de, blauwe, de blauwigheid, nee, nee. dat moet toch ergens naartoe? Ja, dat denk je ook, dat pak ja. ik ook naar. Ja. Maar ik heb een metalen bureau aan. Ja. Ja. Uh, ik heb geen één gezien. Het verdampt gewoon. Ongelooflijk. Dat is, een van de, dat is gewoon een van de drie aggregatietoestanden, denk ik, dan bijna. Maar het is, het is gewoon verdampt. Het is gewoon weg. En het eng patroontje is gewoon leeg. Ik vind het opmerkelijk. Dat is het ook. En ja. Omdat het opmerkelijk is, dacht ik van... ik wil het verhaal van die voorganger van mij en die wil ik een hart onder, riem, onder de riem steken... Ja. Ja. door ditzelfde verhaal nog eens aan te kaarten. Want het klopt echt wat die jongen zei. En hij had het over een tijdspanne van een jaar. Ja, ik en heb, bij jou ik dus heb, in een week al. Ja. Ik, ja. ik had, ik had het en dan kun je op een gegeven moment blauw gaan kopen aan die patronen. Ja, blauw. Ja, maar ja. Ik, ik kwam op het lumineuze idee om zo'n spuitje bij de tandarts te halen. Ik kocht uh, zo'n ouderwets engdpotje. Ja, oh nee, dat had je al verteld. Maar ik vroeg me ja. wel af hoe jij dan op het idee kwam dat het bij de tandarts dat dingetje was. Nou, die heb ik een keer gezien. Die heb, ik een keer ja. mee, mee, je, heb je ook mee... onthouden natuurlijk. Ja. ja, die heb ik een keer meegenomen voor het Misschien ja. dat ik een uh, kanaalwortel... Uh, Behandeling heb gehad en ik vond dat ik moet spoelen of zo. Ja. Ik wist dat ik wist dat zij dat, ik heb een vrouwelijke tandarts. Ik mm. wist dat zij dat had. Dus ik ben er gewoon naartoe gereden en aan een assistent heb ik gevraagd: heb je nog zo'n zo spuitje voor mij? Want ik heb een ja, vulpenprobleem. Ja. ja. zo kreeg ik hem mee en zo kan ik uh, eentalen uit die en dat puntje namelijk van dat spuitje die past precies weer in, in zo'n uh, patroon. Dus ik kan door middel van een spuitje kan ik die patroon weer vullen. Ja. En, dan, en dan weet ik ook zeker dat hij vol is. Nou, en, ik, uh, we... niet alleen heb je advies gegeven... maar je hebt ook nog eens een keertje rinsian gelijk gegeven. Inderdaad. Dank je wel. En, en ik kan alleen maar, en dat is een kwestie van eliminatie... ik kan ja. alleen maar zeggen dat die eend op de ene of andere manier verdampt. Ja. Misschien, dat de, misschien dat de kwaliteit van de eend uh, veranderd is... Hmm. Dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik heb in elk geval uh, ja, iets aan gedaan. Dankjewel. En dat, was, en dat was de bedoeling eigenlijk. Goed gewerkt. Ja, het lijkt wel. Fijne vrijdag en, nog. En, even voor de John, hij moet een, uh, gewoon een los potje inkopen. Oh, maar we gaan niet <tie> nog een keer, want dat wordt dan ongeveer de vierde keer dat je het vertelt. Oké. Okay, Dankjewel. Dan je bij. Oh, ja, nou ja, ik overdrijf ook een beetje, maar dat zeggen we er niet bij. Dankjewel. Een fijne vrijdag nog. Oké. Okay, Doeg. Uh, ja, de vraag van Han staat nog open. Hoe het zit met de nieuwe oldtimerbelasting. En Pia van Vliet wil dus weten waarom grote honden minder lang meegaan dan kleine honden. Dus mocht je dat weten, 0800-1121. Han Kruiswijk uit Ermelo. Ja, dat is de andere hand. Hallo, uh, andere Hallo. Ja, er is toevallig, dat doen jullie altijd bij de radio, hè? ik luister veel naar radio in. Ja. Uh, er is een bruggetje tussen de, die discussies over de landbouw en Andres Breivik. Oh. Want Andres Breivik, die, die had namelijk uh, landbouwdiploma's. Ja. En daardoor uh, had hij een vergunning, een landbouwvergunning. En daarmee kon hij dus uh, in Polen een paar honderd kilo kunstmest kopen. Oh ja, en die had en dat hij natuurlijk was dus, nodig. Uh, ja. Ja, dat was namelijk uh, ammoniumnitraat, hetzelfde als Timothy Tim McVeigh had. Dat is een verbinding van ammoniak en salpetersuur. Uh, en, uh, en dat is zeer explosief, hè, omdat er namelijk negatieve en positieve stikstofatomen in zitten. Het is een houtje touwtje, maar het werkt wel. Het ja, en... is stabiel, alleen maar diesel op benzine, dan wordt het aangestoken. En de Noorse geheime dienst die heeft dit gezien, maar die, uh, want ze volgden hem al lang vanwege zijn extreme ideeën, maar die heeft niet op tijd ingegrepen. Nee. Helemaal niet ingegrepen. Nee. Uh, want ze, ze wisten het wel dat hij dat aan het doen was. Want hij had ook een boerderijtje, dus uh, ze dachten nou uh, dus, dus hij, dat hij daarvoor uh, zijn kunstmest ging kopen. Ja precies, maar ja, je kunt ook niet het alle kunstmest maken. Ja, denk ik aan uh, die uitdrukking ja. uh, van de uh, na 11 september van uh, uh, de, de Amerikanen hebben computers, computersatellieten en internet, maar drie driego achter zitten houd je touwtje, terrorist en die zie je niet. Uh. Ja, dat is natuurlijk vaak zo. Werkt altijd het beste, blijkbaar. Maar als je echt kwaad wil, dan kom je altijd een heel end hè? Met een hoop doorzettingsvermogen. Ja, ja. En, en, en, en zo werken ook ja. dynamiet en TNT. Daarin zit er namelijk... Uh, de stikstof is daar gekoppeld aan de ene kant aan de koolstof... aan de andere kant aan de zuurstof. En zo worden de elektronen doorgegeven dat de stikstof persoon neutraal is. Maar zo dus leren we wel een hoop. Maar, de, maar, we, maar we zoeken nog antwoord op de vraag... of er al een uh, biografie van Andrés Breivik is. Oh ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze daar oh. druk mee bezig zijn, maar daar heb ik nog niet van gehoord. Ja, wie zijn ze, hè? Maar ja, hij is natuurlijk de gevangenis ingegaan. Ja, wie, wie zou dat moeten schrijven dan? Uh, ja, ik uh, ja, nee, weet in de het niet. Een Noor, denk ik. Uh, een Noor zou op uh, zich praktisch zijn, inderdaad. Uh, uh, een Noorse historicus of zo, of een. Uh, ik denk dat die dat daar voor de hand ligt. Uh. Oh. Nou ja. Trouwens, hoe heet die had ook, hij? Zal dus wel een, hij, zal, hij heeft dus uh, een soort landbouwschool gedaan. Ja, ik heb ook in Wageningen gestudeerd. En uh, Volkert van der G. die heeft trouwens ook in Wageningen gestudeerd. En Heinrich Himmler heeft ook op de landbouwhogeschool gezeten, maar dan in Duitsland. Dat is wel, ja, is, het is wel opvallend hoe je inderdaad een, een hoopje met, gevaarlijke mannen bij elkaar veegt. Ja, ja. Ja, ja, maar er zijn toevallig allerlei overeenkomsten tussen. Ja, maar goed, je kunt ja, natuurlijk overeenkomsten thuis, tussen de raarste... Nee, maar ja, als ik wil, kan ik natuurlijk ook een uh, overeenkomst tussen jou en die mannen vinden. Uh, uh, uh, ik, ja, ja, nou ja, dat zit alleen in die landbouwopleiding, maar verder niet, hoor. Oh. Uh, nou ja, en er zit een A in je naam? Uh, ja, ja, ja, oh ja, letter overeenkomst. Ja, zo kun je een uh, beetje gaan overdrijven natuurlijk. Ja. ja, maar goed, A -S -S -E is de meest voorkomende klinker naar de E. Zo kom je al een heel eind. Ja, er zit bij heel veel mensen al een A Goed. Nou, tot zover de overlapping. Dank je wel, uh, ja, ja, want... Uh, ja, oh ja, nog één ding. Ja, ja Ik luister gewoon uh, 25 jaar naar Radio 1. Dat is de beste zender die er is. Ja. Maar mijn broer die wil de publieke omroep afschaffen. Hè. Dat is toch verschrikkelijk? Wil jouw hele broer in één keer de publieke omroep... gewoon helemaal afschaffen? Uh, ja, natuurlijk. Want, ja, maar die, uh, die commerciële die, uh, die hebben niet zoveel geld... om goede programma's te maken. Of je wordt ook... Dus dat zou ja. een ramp zijn natuurlijk. Maar gelukkig heeft hij het niet voor het zeggen. Maar wat, waarom wil je broer dat dan? Nou, Om te bezuinigen natuurlijk. Maar weet je, dat levert je broer 19 cent per jaar op. Nou, ik overdrijf dan weer een beetje. Maar daar ja, gaat hij niet echt op binnenlopen. hoor. Het onderwijs, ja. de defensie, de immigratie... dat kost allemaal veel meer geld. Dus dit valt in de, in de hele begroting natuurlijk toch wel mee. Wat dacht je van de Eurosurvisie Er programma's gemaakt worden. En het amusement kwam ook wel wat minder. Want dat doen de commerciëlen wel. Maar uh, net als de politie en het leger is de omroep is eigenlijk uh, een overheidstaak. Hè. Dat, dat kunnen de commerciëlen niet zo goed. Tenminste zeker niet waar het de nieuwsvoorziening betreft. Ja, maar ik kan. Ik, ik ik kan er uren over praten hoor. Maar en ik zal de publieke omroep niet uit hun treuren gaan verdedigen. Maar als we alleen. Dat hoeft niet. Want ik ben het er meer. Ja, maar dat je het even tegen je broer kunt zeggen, dat als we geen amusement meer maken, we ook weer minder mensen trekken. En we dan op den duur dus weer langzaam, maar zeker een beetje weg tanen. Is dat Nederlands? Oh, zegt het amusement dat moet erbij blijven om de mensen ook bij het nieuws te houden. Nou ja, er zijn ook mensen bij de publieke omroep die heel erg mooie inhoudelijke... Uh, het, denk aan Hello Goodbye bijvoorbeeld. Mooi amusement ja, ja, kunnen ja, maken. Ja. En waar je dan ook weer wat van leert. Ja, natuurlijk. Uh, en... Uh, uh... Kijk, die commerciële die kunnen het niet zo goed, want ze hebben niet zoveel geld. Hè. Ze hebben alleen maar de, de reclameinkomsten hè, en dat is natuurlijk nou, veel minder. Maar goede je programma's hoor. maken, dat, dat kost kun... gewoon heel veel geld. De kwaliteit kost altijd geld. Maar van de inkomsten van de commerciële omroep kunnen jij en ik ook een, een leuk huishouden gaan houden hoor. Ja, ja, ja, nou ja, maar ik vind de kwaliteit al veel minder. Het, het is meer voor de grote massa. Hè. De, de publieke omroep is toch worden wat hoger opgeleiden. Nou ja, volgens mij is het gewoon meer de passie... om ook stiekem een beetje informatie over te brengen en, uh, of, of gevoel. Oh, dus je koppelt het aan elkaar. Zet als we nou wat amusement oh. maken... dan uh, trekken we de mensen ook mee naar de ja, informatieve programma's. De sandwichformule ja, noemen wij ja, dat. dat het, uh, ja, Het een met het ander. En je, op, uh, kunt, je kunt ook mooie amusement maken... Ja, natuurlijk. Want je hebt ook de ja. uh... Het amusement van de publieke omroep vind ik... ik kijk niet zoveel naar amusement, hoor, maar... dat is in principe ook beter dan van de commerciële omroepen. En meestal amuseer ik me er wel mee. mee. Kijk, BNR is, bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld alleen maar economisch nieuws. Terwijl ja. het zoveel over andere nieuws, is. daar zijn ze nog wel goed in. Maar het is wel een beetje eenzijdig. En bovendien hebben ze heel veel herhalingen. Daar zitten veel luisteren. Ja, maar in. aan de andere kant, is. als je heel erg geïnteresseerd bent... in economisch nieuws, dan weet je wel waar je ja, bezig bent. Ja, dan moet. zijn ze wel goed. Ja. En Ronald Plasterk, die zei ook... Uh, van BNR houdt Radio 1 scherp, de concurrentie met BNR. Ja. Dat, ik euh, denk dat het wel dus meevalt. Dat naast elkaar bestaan. Dat uh, nou dat, dat, zou, dat, dat lijkt me nou eens een mooie afronding ook, Han. Volgens mij ja. kan er veel meer naast elkaar bestaan dan dat wij denken. Ja ja, maar Ronald Pastek, hè, dat is de minister van uh, Echt, onderwijs, waar? cultuur en wetenschappen, geloof ik. Geloof. En die heeft er wel verstand van, hoor. Ja, natuurlijk, <laughs> dat maar ook de minister van. Uh... Maar Han. Ja. Uh, ja. Tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Oké. Dag. wel. een prettige nacht. Hetzelfde. Dag. Tosca Baptist, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het Goedenacht. eens. Nou, ik had uh, over de vraag oh. of als een acteur goed uh, zich inleeft in een rol... Ja. Uh, of die dan die ziekte krijgt. Nou, ik, ik toen, uh, toen is dat wel Monique van der Ven gebeurd. Die uh, speelde een rol van de moeder die haar kindje verloor, haar baby. Ja. En later verloor ze zelf haar baby. En uh, dat vond ik toen wel heel frappant. Ja, dat, dat ik... het, het kan. Je weet natuurlijk niet wat toeval is en wat elkaar oproept. Maar... Ja, dat vond ik toen ja. wel. Uh, en je hoort dat wel vaker. En uh, ja, misschien kun je het wel omkeren. Misschien ligt er al iets in de kosmos, in het verschiet. En dat de docteur daardoor die rol al heel dichtbij zich voelt en goed kan spelen. Mm, dat hij eerder de rol aanneemt, uh, omdat hij zelf al Onbewus. aanvoelt dat er iets. Onbewust. Ja, ja. niet aan, maar misschien ligt het al. In het verschiet dat ja. er iets gebeurt. Dat ja. je het om kunt keren. Ja, het is natuurlijk helemaal niet zo slecht bedacht van Arlene. Nee, nee. Maar ik denk dat de, de controlegroep zo klein is... dat je er nooit effectief onderzoek naar kunt doen. Nee, maar je hoort het wel vaak, hoor. Je hoort het wel vaak. Maar dat komt ook een beetje doordat je toevalstreffers... worden nou eenmaal heel graag en vaak besproken. En al die keren dat het niet toevallig samenvalt... dan hoor je er nooit meer wat van. Uh, dat is wel waar, maar ik vind het toch frappant dat het wel gebeurt. Ja. En, ja. En, uh, soms wordt het niet besproken, maar valt het me wel op. Maar ik weet alleen dit ene voorbeeld nou, op dit moment. Maar ja, ik, ik, vind, ik weet niet of het zo'n toeval is. Ik vind het toch heel frappant dat het wel eens gebeurt. Ja. Uh, yeah. Ja, nou dit voorbeeld is wel blijven hangen in ieder geval. Ja, ja omdat ze het zelf ook vond. Ze heeft het <lacht> ook ja. een keer verteld. Dus ze vonden het zelf ook... Uh, ja. Ja, uh, frappant dat ze dat toen echt weer zelf meemaakte. Ja. Nou, hartstikke goed, Tosca, dat je nog eventjes uh, deze vraag... weer even in de herinnering oproept, de vraag van Eileen. Oké. Okay. Dankjewel. Ja. goede vrijdag. Ja, yes, zelfde. Dankjewel. Dag. dag. We hebben nog zo'n nou, kwartiertje te gaan. En een aantal vragen staat nog open. Zoals die vraag van Pia van Vliet. Waarom grote honden eerder overlijden dan kleine hondjes? En inderdaad, Aileen, die zich afvroeg... of acteurs die een bepaalde rol spelen... waarin bijvoorbeeld uh, het karakter dat gespeeld wordt kanker krijgt... of die dan ook een grotere kans hebben om zelf ook kanker te krijgen... als ze gebruik maken van zogenaamde met. Acting oftewel extreme inleving. Leo die wil dus graag weten waar het woord disco vandaan komt. Ham die is benieuwd naar de nieuwe belastingmaatregels tegen of tegen voor mensen met een oldtimer. En eens even kijken, die vraag van Piet Bakker is er nog, die wil graag weten of er al een biografie is van Andres Breivik. 0800 1121. Kees, goedenacht. Een hele goede nacht. Goeienacht. Ah, zeg het dus. Nou, over die luchtbugs. Oh, ja. Van Johan. Ja. ja dat, dat ligt er ook net aan. Want uh, ik hoorde net al een man praten over een uh, gasbugs. Ja. Maar je hebt ook nog een pompbugs. Een wat? Een pompbugs. Een pompbugs. Die moet je waarschijnlijk oppompen. Juist. En dan? en dan? zit er ook nog uh, een x-aantal millimeters in... wat jij wel mag hebben en wat jij niet mag hebben. Millimeters die je wel of niet mag hebben? Ja, qua kogel. Oh, oké. Okay. Qua grootte van de kogel. Juist. En dan mag je in principe alleen maar op je eigen terrein ja, of, uh, uh, schieten. Ja, maar dan blijft dus de vraag... of je een drone neer mag schieten op je eigen terrein... Uh, nee, dat mag sowieso niet. Maar, maar ik, ik, wat ik nou zo graag wil weten is of een drone op jouw terrein mag komen. Mag een drone zomaar boven jouw achtertuin vliegen? Uh, ligt er net aan van welke organisatie die is. Oh. Van, uh, als het van de politie is, dan, uh, dan, dan mag, mag het wel. Uh. En van uh, de mag het ook. Oh. Ja. Nou, ik vind uh, het nogal... Van, uh... van, van, van je buren mag het in principe niet. Oh. Of is het uh, inbreuk breuk op de privacyrecht? Oké, okay. maar als dat een uh, overheidsorganisatie is, dan uh, geldt dat weer niet. Dan geldt het weer niet. Dan hmm. zijn er weer andere wetten voor. Hé, hmm. hey, maar Kees, heb jij zelf een luchtbux? Oh, dat moet je niet zeggen uh, natuurlijk, oh, ja. want dat mag vast niet. Ja, die heb ik. Oh, maar jij hebt natuurlijk zo eentje die wel mag. Ja. Dat klopt. <laughs> die stilte duurde net iets te lang, hè, Kees. Nee, ja. die stilte die duurde niet te lang. Maar dat klopt wel, want ik heb er wel één. En uh, ja, en die mag gewoon volgens de wet. Maar ja. schiet je dan wel eens in je eigen achtertuin? Ja, regelmatig. Oh. En, en, dan, uh, en dan ben je nooit bang dat het een keer misgaat en dat je over de schutting schiet? Nee, nee, hm. nee. En nee. Nee, dat komt natuurlijk ook omdat je het gewoon goed kan. Goed kunnen. kunnen ja, dat, dat is een heel groot woord. Hè? Oh ja, dat is een kwestie van nog even oefenen. Nou, ik, uh, ik vink hem al voor de vraag want ik geloof het nu wel. Maar bedankt dat je nog even belde, Kees. En, en ja. ik heb nog een ander antwoord. Ja, waarschijnlijk. Ja. Over de grootte van de, van de honden. Ja, uh, een, een grote hond en een kleine hond, dat schijnt dus waarschijnlijk aan de organen te liggen. Grote honden hebben grotere organen. Ja. Maar of ze dan ook eerder stuk gaan? Dat schijnt wel. Ah, nou ja. Maar dat... Dat weet ik ook niet 100% zeker, ah. maar... Nou, dat is even een voorzetje Zou ik, uh, dan. Een... Zou ik dan een nicht van maar moeten vragen? Die is die Rats. Dus... Ja, maar die, die, ik denk niet dat, uh, dat het echt uh, de familiebanden bevordert... als je die om twaalf uh, minuten voor zes wakker gaat bellen. Niet echt, nee. Nee, precies. Nou, dan gaan we even door. Misschien is er iemand anders met een antwoord. Dank je wel, Kees. Dank je wel. dag. Goed aan je nicht, hè? Doei. Ja. Doeg. Sascha. Hi, hey, hoe gaat Hallo, zeg het eens. Hoe, hoe gaat het? Nou, op zich wel goed. Zeg, weet je wat me opvalt? Nee. De laatste tijd hoeveel mensen zijn die bellen die de klok wil hebben horen luiden... maar niet weten waar de klepel hangt. Nee, maar dat geeft niet. Dan hebben we een voorzetje... en dan belt we weer iemand anders die het wel weet. Ja, nee, precies. Ja. Uh, zeg het uh, maar. Ik bedoel maar specifiek het een of het ander. jij nou, hem erin. Uh, over het anders ja. blijft ik. Ja. Huh? ja. Uh, wat was de vraag nou precies? Of er een <laughs> biografie Want je hebt de klok wel horen luiden. Lezen? Ja, nee, ja of, die, of toch al een biografie is. Dat was eigenlijk de hele vraag. Ja, nou, wat is precies een biografie? Ja, een biografie is een uh, boek over het leven van iemand. Een boek, uh, ja, een boek mag nee, ook een stapel e-mails zijn. Uh, nee, nou, precies. Ja. Maar ik bedoel, uh, voor zijn daden heeft hij een manifest geschreven. Ja, zijn eigen manifest, ja. Ja, een soort mijn kamp, maar dan anders. Ah, ja, inderdaad. Nou ja, als je dat goed bekijkt... kun je daar natuurlijk ook delen van een biografie in zien of uithalen. Een autobiografie, ja. Ja, nou ja, dat bedoel ik met de vraag, wat is een biografie? Ja. Uh, dat is één ding. Mm -hmm. uh, hij schijnt zelf ook nog aan een biografie te werken. Ja, dat verhaal heb ik ook gehoord, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Die ja. verkeert ook in kringen. Nou, nee, maar er is wel een andere man die heeft een het. boek geschreven over zijn leven. Uh, oh. En ik weet niet precies of je dat ergens gezien als autobiografie, autobiografie Nee, ik kan denk uh, niet zien. dat het een autobiografie is. Want een autobiografie uh, ja, impliceert nee, dat, dat je het zelf schrijft. Ja, ja nee, Maar een biografie zou kunnen, ja. Hey, enig idee hoe die man of het boek heet? Volgens mij heet het boek. Anders Breivik is niet alleen. Oh, nooit van gehoord. Maar goed, een goede tip voor Piet. Uh, ja, laat hem dat boek eens... Uh... Opzoeken. Uh, ...opzoeken, lezen, vertellen. Ja. Ja. Bij de bibliotheek... Uh, Had je verder betreveren. nog iets, Sascha? Sorry? Had je verder nog iets? Ja, de, de bukse verhaal... ...van Bakke Johan. Uh, kijk... Dat zijn twee dingen. Nee, nee, nee, maar ik, de, het hele luchtbuxen en de drone-verhaal... dat geloof ik nu zo langzamerhand wel. Want ik wil zo heel graag ja. de vragen die nog openstaan... beantwoord zien te krijgen binnen de acht nou, minuten. Van die, van die, die, van die grote doen. en kleine honden, volgens mij is het zo... hoe groter de massa van een lichaam of iets ja. wat leeft... Ja. hoe zwaarder de zwaartekracht eraan trekt. Oh ja. En dat, en dat heeft denk ik iets te maken... of het schijnt met, met een verouderingsproces. ja. Of de aftakeling. Nou ja, gewoon slijtage, ja. Ja. Zit wel wat in, ja. Nee, maar... Nou, uh, oké. Okay. Had je nog wat openstaan dan? Ik heb nog openstaan... Um, de method acting, de disco, de Alltimers. en... Um... dat was het. Oké, okay. nou die method acting. Ik ja. denk inderdaad wel dat dat zou kunnen. <laughs> of oh, je inleeft in iets of iemand... Kijk, een, je hebt een placebo-effect van medicijnen. Ja. Nou, ja. dit is ongeveer het omgekeerde evenredig. Ja, dat doet mij ook wel een beetje aan denken, dat verhaal, inderdaad. Ja. Ja. Want zo kun je zelf dingen creëren. Ja. Self-fulfilling, prophecy... Al dan niet in het materiële. Maar Sasha, ja? ik vind, stel het op prijs dat je, dat je zo meedenkt. Maar weet je nog <laughs> verder iets gewoon puur qua feiten? Want het, het, uh, ja, qua feiten, zeker. Over die logisch nadenken. Kanaal. Nee, niet over Kijk, die luchtbuks. Nee. nee, nee, luisteren. Je hebt nee. een strafrechtelijk oh, iets. Je hebt een strafrechtelijk ja. iets. Ja. En een civielrechtelijk iets. Ja. Ja? Ja. Kijk, als jij aannemelijk kan maken. dat jij net in je tuin aan het schieten bent geweest op een schijf. Ja. Ja. Ja. En dat je bijvoorbeeld een oorlogstrauma hebt... Ja. en je schiet dat ding uit de lucht... Ja. dan kan strafrechtelijk gezien... Uh, kan niemand je wat maken. Hmm. Civielrechtelijk gezien... Ja. is het het al dan niet opzettelijk beschadigen... van andermans eigendom. Oh, dat zeg je wel mooi. Ja. Nou, maar zo zit het ongeveer. Ja, zo zit het inderdaad ongeveer. Sascha, ik rond af. Want anders dan, uh, zijn de mensen die nu nog aan de telefoon hangen... komen niet meer aan de beurt. Nee, nee, oké, okay. maar ik wil zeggen, uh, Astrid, uh, ja. zorg dat je nog een beetje het niveau op pompt de komende tijd. Ja, Want misschien dat, moet dat jij daar met... harder aan werken, Sasha, Nee, lastig, maar dat gaat met sprongen achteruit. Sasha, Sascha, Sasja, maar... vast... ja. ik waardeer het heel erg, alleen het wordt er zo niet beter op. Dus ja, ik rond nee, wat... nu af, dankjewel. Willem, goedenacht. Ja, Goedenavond afscheid, Mrs. Willem. Zeg het eens. Dus. Uh, ik heb, ik heb zo twee oldtimers, dus ik weet wel een of ander van. Ik nou, het, zit uh, jij toch even in je eentje hier het op niveau de op de pompen? Vertel mij eens even hoe het zit met die nieuwe belastingmaatregelen. Nou, één, uh, uh, het is er nog niet doorheen. Nee. Dat dus, maar stel dat het doorheen komt, ja. alle auto's van 40 jaar en ouder, ja. die blijven vrij. Ja, of nou op, diesel rijden op LPG of benzine rijden. Ja. Dan heb je de, de oldtimers ja. van 26 tot en met 40 jaar met een benzinemotor. Ja. Die, blijven, die, die krijgen een, kwart, een, een zogenaamd kwart tarief. Met een maximum van 120 euro per jaar. Ja. Maar daar zit een alles om Onder het gras. Ja. Dan mag je drie maanden van de, uh, van de winter niet rijden. Dus oh ja, dat de, uh, herinner ik december, me. December, yeah. januari en februari. Ja. Uh, rij je wel, dan ga je wel betalen. Ja. Uh, staat die auto op diesel of LPG? Mm -hmm. Voor alle oldtimers van 26 tot en met 40 jaar. Ja. Die gaan dat volle tarief betalen. Ja. En zo, uh, eigenlijk zo simpel ligt het buiten dat het een hele slechte wet is. Ja, dat, dat is natuurlijk, daar zijn op het moment heel veel mensen tegen aan het protesteren. Maar, ja, maar dan denk ik, denk ik ook inderdaad dat Han, die kwam met die vraag... die heeft dus zes oldtimers staan. Maar ja, dat, het lijkt me ook wel zuur dat je zes oldtimers hebt staan... die je dan gebruikt voor bijzondere evenementen en dergelijke... en dat je die dan drie maanden per jaar niet mag, uh, niet mag rijden. Ja, maar dat is de winter. De, als ze op, uh, op benzine staan en ze zijn nog geen 40 jaar oud, ja. dan mag je dus december, januari en februari niet rijden. De rest van het jaar wel tegen, tegen het kwarttarief, ja. als ze op benzine staan. En anders zijn ze toch moeten een Ja. Nee maar, de, nee, maar dat begrijp ik. Maar, het is, maar ik zit meer te denken van stel dat je oldtimers hebt... die je dan gebruikt voor bruiloft en dergelijke... en die kun je dan in drie maanden gewoon niet gebruiken. Ja, klopt. Dat is een beetje zonde. Nee, maar dat was het ja, inderdaad. Het, het zat een beetje, inderdaad, een beetje vaag in mijn hoofd. Maar Willem, je hebt het mooi op een rijtje gezet. Dank je wel daarvoor. Ja, ik heb er zelf twee. Dus ja, ik heb er zelf een uh, Mercedes 190... waar ik dagelijks mee rijd. Dat is een fantastische auto. Ja, maar dan moet je drie en, maanden uh, in de winter met de trein. Uh, ja, de, de wegenwassen die ik dan bespaar... Ja, die, dat geef ik uit. Bijvoorbeeld aan de spuiter. Want jij zacht, uh, Willem, dus Willem, Willem, Willem. Ik begrijp ja, ja. het. Dankjewel. Er is nog niks besloten. Er is nog een hoop tegenstand. Ik ga nog heel even snel door naar Pieter. Goeiedag Pieter ja, waarom honden, grote honden, zeg maar korter leven dan lange honden. Dat, kleine. Uh, ik ik zat kleine honden. Ja. ja. Uh, ik zat, uh, dat boek de lopen te lezen, want het is voorburg. en daar gaat het over stofwisselingsprocessen. En uh, ja, daar blijkt uit, uit onderzoek dat, uh, uh, zeg maar voeding ja. uh, en, en veel groei. Ja. Dat dat uh, ja, de, inderdaad het verouderingsproces uh, enorm uh, bevordert. Ja, ja, hoe groter je groeit, hoe sneller je slijt eigenlijk. Nou, het is ook zo dat zeg maar, uh, die groei wordt natuurlijk door bepaalde voedingsmiddelen wordt die bevorderd, hè, mm. met name suikers. En uh, om die suikers in je lichaam uh, in die, uh, zeg maar, te verwerken, uh, ja, heb je geproduceert. Uh, uh, Produceer je insuline voor de afbraak van de suiker. Je moet iets sneller naar een punt, Pieter. Want anders zitten we straks tijdens het Radio 1-journaal nog steeds over de honden. Oh, oké. Okay. En, zeg maar, en tegelijkertijd wordt, een insulin growth, uh, vector, wordt er een insuline growth factor geproduceerd. En uh, die, uh, die veroorzaakt weer dat je het verouderingsproces bevoordert. Je... Maar ik versimpel het even heel erg door te zeggen dat het met insuline te maken heeft. Dank je wel in ieder geval voor je ik telefoontje, Pieter. Ja, we gaan afronden, want dit was Nachtzuster alweer voor vannacht. Volgende week zijn we er weer. Ik hoop van harte tot dan. Dag.